Zon nog, dat is wel vreemd. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh,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 Zijn alle naar de zaan, waar de wieken van de molen luster slaan. Van je bokkie, bokkie, bokkie, bokkie. Nee. Als na het baldagsten, Jules zijn heen gegaan. Dan keek het brieke maatje aan zoals goud. So so what? It'll the Je niet zien lopen, mensen krommen benen. Tok, tok, tok mijn hoentje, tok, tok, tok mijn haan. Geef me eens een raad, ik wou aan het eieren leggen gaan. Als in het park de bladeren vallen, in de zilveren manen of veel jonge paardjes, die gezellig samen zijn. Kom karlineke, kom karlineke, kom. Laat ons naar het tolhuis gaan. Dat zou je wel aan Kom Karlineke, kom Karlineke, kom. Laat ons naar Tolhuis gaan, dat zal je wel aanstaan. Hobbelen, hobbelen, hobbelen, hobbelen en we gaan naar Amsterdam. Hobbelen, hobbelen, hobbelen met de hele rante Je scheren, Kees, schaam je wat? Je zeep en je kwastje, die staan in het kastje. Dit is geen je snoetje meer. Heb je put. Hij lust geen klaren, dat is een ongeluk. Want in zijn body zit de ware krijserspin. Hij loopt zich warm voor het fijnste lid. Koop het zie, koop zie, kijk je nog eens om. Naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl Als eerste wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Honderd keer maar liefst. Ja, heerlijk om mee te maken in het programma Vergeten Artiesten. Dat de artiesten uit het verleden niet vergeten zijn. Blijf lekker luisteren en deel dit programma met zoveel mogelijk mensen. Want deze artiesten moeten in het nieuwe jaar ook voort blijven leven. Bob scholder rolde u met een medley Die goede Oude Tijd. Annie de Reuven, 5 Minutes More met de Sky Mastered. Uit 1947. We gaan nu naar Eddie Christiani, ik wacht op jou, uit 1940. En uh, Omer die gaat zingen, een kraai en een papegaai. Kijk uit, meisjes, want gevaar is op de loer. Wat bedoelt hij daarmee? Vergeten artiesten, onvergetelijk, ook dadelijk in 2018 alweer, wat gaat de tijd snel. Maar die vergeten artiesten mogen niet vergeten worden, ze moeten voort blijven leven. Luister dus naar Vergeten Artiesten en deel dit programma met iedereen die ervan houdt. Hoe kan je er nou niet van houden, al die vergeten artiesten zijn toch onvergetelijk en een lust voor het oor?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 Waarom laat je me wachten en aan je smachten voor je eindelijk dan komt? Waarom duurt het uren dat ik moet duren? Ik sta gewoon van jou verstopt. als ik wacht op jou. Dan sta ik in de kriegen, uren in de kou. Ik heb ook altijd wel. het klinkt misschien als een verwijl, maar kom eens eindelijk op tijd. Want als ik wacht op jou, lig ik bijna weg. ik wacht op jou, dan sta ik in de vliegen, uren in de kou. Ik heb ook altijd weg, het klinkt misschien als een verwijt, maar ik kom eens eindelijk op tijd. Want als ik wacht op jou, regen ik bijna weg. Dat in de bomen en zonnige waaien, jong je met zijn veren zo fraai Je was maar alleen, tussen het leven dat leek wat zij. Je min of meer pijn. Geef tijd mee verder, kon ik wat lawaai Papa, mama en een dochtertje krui. wat want lief krijg was lief op meneer pappagaai Papa zei streng, die man mag jij niet kussen En moeder kraai beweert een ondertussen en ga je maar geliefd een en papa gaat gaan zeilen. Dan ga je naar de Haaien. Dan ga je naar de Haaien. En ga je maar geliefd ermee, en papa gaat gaan zeilen. Dan ga je naar de Haaien. Dat is nu eenmaal zo. Natuurlijke hartje van zo'n papagei, dat komt er met diep voor het kraai. Hij dat naar het nest in de groep met de zonnige bijna papagei. Pa, Papa, ik wil komen en kraai is mijn keus. Papa, prachtig ben jij gek, dat vind je niet heus. Mijn zo'n papagei geef ik nooit een zo'n kras en kraai. Al staat je hart nog zo in lief laaien, laat jij die een papagei me rustig waaien. En vrouw je mag genieten bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. En vrouw je mag genieten bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Werd je die drie door een ouders bewaakt? Of werd je bekruid tot de vrije gestaakt? Zo wat het bijzondere waren, al kan dat geraakt, Was bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoek zijn prooi, Ook hij vond die pappak toch wat zo mooi. Hij ging hem aan onze bruid, nog om mee in een kooi. En zo moest je de slot te leren. Daar zaten ze nu met de gebakken peren. En ga je niet de ben je Ga je naar de heien. Ga je naar de haaien. En ga je niet de ben je papperij te zijn. Ga je naar de haaien. Dat is nu eenmaal zo. de Da ga je naar de haaien, een klei mag genieten bij een pappagij gaan ga je naar de haaien, dat is niet maar deel MUZIEK Deelkilomanische swingen cowboys bij het kampvuur op de Perry... Bob Scholten gaat u naar luisteren. O juffrouw van Duren uit 1940. De twee cavellies gaan uh, heerlijke accordeonmuziek spelen en natuurlijk een beetje vocal er doorheen. En het liedje Liefste uit 1947. De Dutch Willingskollingsband At the Jazzbands Ball uit 1949. die? O, oh, bedoel je dat? En die twee laatste, die hoort u nog wel. Vergeet de artiesten, lust voor het oor. Altijd en overal www.vergetenartiesten.nl of op Facebook. Ja, je mist er geen moment van. in band, in Als de maan schenkt op de prairie Zit je in mijn blokke drie Zat een melodie Want als de maan schenkt op de prairie Denk Christus dus de aan roze Marie. Zij is naar de stad gereden Het was gek, viel en zwaar Want hij zo zoveel van haar Het is alweer zo lang geleden Maar nog steeds ze een gitaar O komt terug naar Texas, naar blok het nummer drie. Komt als de maan schijnt op de prairie. Denk ik steeds aan mijn roze Marie Ayo, Die, ik al een gouden melodie komt als de maan schijnt Op de prairie hij aan Zijn hij speelt aan z'n roze Marie Zij is naar de stad gereden Het was net viel en zwaar Want hij zoveel van haar Het is alweer zo lang geleden Maar nog steeds zingt hij bij zijn gitaar O, kom terug naar Texas naar het nummer drie Komt op de maan, op de prairie En geest dit aan van roze marie Hier is Roland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 Iedere morgen voor dag en douw is juffrouw Van Duren present. Dan neemt ze haar plaats aan de deurpost in en geurt met haar talent. Ze vangt meestal aan met mooi weer vandaag, klopt quasi haar gangmatje uit. Dat is het signaal voor een kletpartij en iedereen zingt overluid. O, oh, je vrouw van Duren, klet toch niet zo met je buren. Als je maar steeds aan de deur staat, krijg je het straks met je man te kwaad. O, oh, je vrouw van Duren, mens wees niet zo dom. Je kietelt je fluit en je pietje gaat uit, je huishouden loopt bijna om. Juffrouw Jansen toch chic gekleed Ik snap van dat schepsel geen steek En heb je het gebit van vrouw Snoek gezien Dat heet het ze beslist op de week Zag u eens dat doppie van juffrouw Groen Een prul met wat blommen en lint Ik zeg maar praat nooit van je even mens Dan blijf je met ieder bevriend O oh, vrouw Van Duren Let toch niet zo met je buren Als je maar steeds aan de deur vaststaat, Krijg je het straks met je man te kwaad O oh, je vrouw van duren Mens wees niet zo dom Je ketelt, je fluit en je pitje gaat uit Je huishouden loopt bijna om Van duren, mens wees niet zo dom. Je keteltje fluit en je pietje gaat uit, je huishouden loopt bijna om. Bij u op de lokale radio of internetzender, dat kan. Mail me op vergetenartiesten.gmail.com. U wilt de artiesten uit het verleden toch ook niet verloren laten gaan, dus mail me op vergetenartiesten.gmail.com. Woorden houden op waar muziek begint. Die is zo excentriek, die maakt me zenuwziek met hoge politiek. Laat de maar en zeg dan op het laatst. Had snap ik er geen jota van, maar altijd weer verbaasd. Oh, bedoel je dat? Is dat even wat? Trek je van de hele zaken niet aan. Zolang de wieken van de molen vrolijk blijven gaan. Oh, bedoel je dat? Is dat even wat? Als het glad is, val je nog, je weet van wat? Oh, bedoel je dat? Oh, bedoel je dat? Is dat even wat? Trek je van de hele zaak niet aan, zolang de wieken van de molen vrolijk blijven gaan. Oh, bedoel je dat, is dat even waar, als het glas is val je nog, je weet van wat, oh, bedoel je dat. Hij spaart de kwartjes en dubbeltjes nu op, hij zegt straks valt de pop, heb ik al zo geen strop. Ik nog nog eens zelfmoord, want ik betaal mijn zuur. Zet ja, maar een begrafenis die is nog eens zo duur. Oh, bedoel je dat? Is dat even waar? Trek je van de hele zaken niet samen. zolang de wieken van de molen blijven gaan. Oh, bedoel je dat? Is dat even waar, als het gelap is van je nog, je weet wat, oh, bedoel je dat? Holleke bolleke riebe, solleke holleke bolleke knol, oh, bedoelt je dat? even waar als het glas is van je nog je weet wel. oh bedoelt je daar? ome Piet zat flink in het lood hij had dikst een stukje brood toen nam hij een werksterkje en die heette Saar ome Piet zat jarenlang bij zijn blommetjes behang en bij zijn seisje maar plotseling deed hij raar hij droeg haar aan zijn hart en werd door heel de buurt getaard. Ome Piet, doe het niet, laat je niet adexeren. Ome Piet, doe het niet, liefde kan verkeeren. Kijk niet te ver naar een aardig getoet. Vrouwen is houden, dus weet wat je doet, ome Piet. Doe het niet, blijf uit het saarlijke gebied. Oh, las, saarlon. La. Saar kon koken als een droom, lentepeultjes in de room. En kip met kerry en paling en beschuit. Zo vond zij zijn sympathie, zij gestieren van jaloezie. Piet zou een vrienden, die keken naar hem uit. Maar wie je zag, van Piet geen zweem. Die weiden zich aan het zware probleem. Ome Piet, doe het niet. Laat je niet annexeren. Ome Piet, doe het niet. Liefde kan verkeren. Kijk niet te veel naar haar aardige toet. Trouwen is houden, dus weet wat je doet. Ome Piet, doe het niet. ...blijf het schade gebied. Saar was wel een knappe vrouw... ...maar niet overdreven trouw. Ze flirtte met een Duitser... ...en toen met een Fransoos. Op een dag zei ome Piet... ...liefde is geen plebiscite. Saar moest bekennen... ...wie zij tot man verkoos... ...ze gingen naar het stadhuis... Heel net En daar heeft Piet de zaar bezet Ome Piet Doe het niet Laat je niet annexeren Ome Piet Doe het niet Liefde kan verkeren Kijk niet te veel naar de hardige toet Trouwen is gauw Dus weet wat je doet Ome Piet Doe het niet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 De Nederlandse tekst werd bewerkt door Kees Pruijs, Lachclown Lach uit 1928. Waar heb ik dat eerder gehoord? Met dank aan André Visser. A real punchinello, oh, fella! You're supposed to brighten up and smile, laugh, clown, laugh! Ha laugh. <laughs> ha ha! Paint a lot of smiles around your face and laugh clown. don't frown and don't let the world know your sorrow. But be like Polichinello. Come on and laugh, laugh loud! Ha ha ha ha! Till, till I keep on acting, acting like Pavlova. I laugh, I oh, laugh, loud laugh. Ha, ha, ha, ha. Laat de mensen lachen om je mop en lachen, lachen, lachen, lachen. Ook al moet je het eigen leed verkroppen, lachen, lachen, lachen. Iedereen mag op je trappen. Laten we je bliekt voor je trappen, klappen. Iedereen mag lachen. Van jouw comedie, laat, klang, laat. Al is hier je van de tragedie, laat, klang, klang, klang. Immers en de heeft geen armen. Lang om wegens de Niet te in het circus, ook op het toneel. De klang staat in het smogelijk verrok. Dan zingt hij wat een liedje, een brok in zijn keel en tegen met de van een rood. Publiek ziet de lekse maar de kleedkamer weet als veel later waar zijn Oh, and you'll go, maybe, laugh, along, along. All it's failure, even until I made you laugh, along, lock, along. It's And know that I'll always come through Just as long as the world goes round and around And I go around with you You are the bow and fiddle Playing the strings of my heart There'd be no song worth singing If we two should part But life will be the sweetest melody song of a love that is true just as long as the world goes round and around and i go around with you Muziek brengt je terug naar tijden van vroeger. Het laat je weer de sfeer en de tijd. Kortom, je dromen komen weer terug als je naar muziek luistert. Vandaar dat muziek zo belangrijk is. Vergeten artiesten. Elke keer weer een lust voor het oor. www.vergetenartiesten.nl Waar de artiesten uit het verleden voortleven. Dit is het einde van onze uitzending. We zeggen goodbye en au revoir. Tot de volgende keer. Thank you. Duizend oren horen z'avonds. Het sympathieke goede nacht.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 Goede nacht en wel te rusten. Wel te rusten, goede nacht. Daarvoor gaat u sluiten. Haar dagdag is volbracht. De nacht en bel te rusten. Luister, slapen nu, maar dat. Daarvoor gaat u sluiten. Bel te rusten. En wel te Slaap nu maar zacht De afro Gaat nu sluiten wel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 expensive things.